Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nou, ik wil vandaag wil ik het over een heikel onderwerp hebben. De zonde voor. Toch al best wel mensen die uit de reformatorische kring komen. Een heel erg heikel onderwerp. Was het voor ons ook. Wij komen ook uit de reformatorische kringen. En tot mijn verrassing, en Annemiek is daar getuige van, heeft het veel meer bij mij gedaan eigenlijk. Ik was voorbereid met die preek en uh, het heeft behoorlijk wat losgemaakt. Blijkbaar zat er van binnen nog behoorlijk wat pijn en verdriet en het is er ook wel een beetje uitgekomen. Dus het heeft me enorm geraakt, terwijl je ermee bezig bent en je bent echt Gods woord aan het bestuderen. Van wat God erover zegt. En dat hij eigenlijk iets heel anders zegt dan wat we eigenlijk voorgehouden zijn in ons voorgeslacht. Ik wil bij het allereerste begin beginnen. En God zei, laten wij, Nassa mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. Ik was erg verrast eigenlijk, dat er eigenlijk helemaal geen ontstaat. Maar alleen omdat het dus na -asa staat... Dat is een meervoudsvorm. Dus laten wij maken is een meervoudsvorm. En daarom gaan ze uit dat er dus eigenlijk wij moet staan. Ja? Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. Over het vee, over heel de aarde. En over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. Met andere woorden, over alles wat maar zich beweegt over de aarde of in de zee of wat ook alles wat leeft en dan maakt het niet uit in wat voor vorm over al datgene moeten wij heersen, staat er nou en God schiep de mens dus eerst had hij een voornemen van laten wij mensen maken maar hij doet het ook je zou bijna zeggen van hij houdt zich eigenlijk ook aan het schema alleen hij zegt het en hij doet het dus wij horen en doen het maar hij zegt het en hij doet het en God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen. Dus naar zijn eigen beeld. Dus ongeacht wie je ziet van de mensen, herinner je je eigen aan dat het naar Gods beeld is. En het is niet aan ons te bepalen dat het ene beeld mooier is dan het andere beeld. En daar zijn we heel gauw toe geneigd. van wat een lel ik het zeg. Nee? Maar het is wel Gods beeld, staat er. Alhoewel het door alles wat er gebeurd is natuurlijk wel behoorlijk vervrongen is. Maar hij staat bij, hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Dus Gods beeld is niet mannelijk, wat wij eigenlijk altijd voor hebben gekregen. Wij zijn de afschaduwing van de, van de vader. Dat zijn de mannen en vandaar hebben wij dus eigenlijk heerschappij over de vrouwen. Dat is een tegenspraak met wat er hier staat aan het begin, op de eerste bladzijde van de Bijbel. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. In één adem wordt dat genoemd. Nou, dit is dan een impressie van iemand die heeft dan de schepping proberen te schilderen. Je zou bijna zeggen, het is een foto, hè? geweldig. Dus ik vind het erg mooi. Wat je wel ziet, zeg maar, dat het altijd een beetje, een beetje zoetsappig is. Hè? Dus heel veel van de afschaduwingen van bepaalde gebeurtenissen in de Bijbel... ...worden altijd een beetje zoetsappig, worden die weergegeven. Maar toch, ik vind dit een hele mooie impressie van wat en hoe het eruit zou kunnen hebben gezien. Genesis 1 vers 31 En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En hij geeft zijn eigen dus eigenlijk een enorme pluim dat het ontzettend goed was wat hij gemaakt had. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Dus hij kijkt op de zesde dag terug, op die vorige zes dagen wat hij allemaal gemaakt heeft en wat er allemaal gebeurd is en dan komt maar tot één conclusie. En dat is. Het was zeer goed. Ja? Geen twijfel over mogelijk. Gaan we verder in Genesis 2 vers 1. En zo zijn de hemel en de aarde voltooid En heel hun legermacht. Nou dat hebben we al eens vaker over gesproken. Hè? Die legermacht van engelen. Die er ook is. Een enorme legermacht. Ook weer een kleine impressie. Van hoe dat dan in het allereerste begin eruit moet hebben gezien. De Mooie schepping zoals hij er toen op dat moment bij lag. Nee? Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid, had... rustte hij op de zevende dag van al het werk dat hij gemaakt had. Nou, dat komt ons heel erg bekend in de oren. We horen dat elke sabbat, we horen dat lezen. God rustte. Kun je je niet voorstellen. Je kunt je niet voorstellen dat de schepper van hemel en aarde rust nodig heeft. En toch zegt hij dat... He, op de eerste bladzijde van de Bijbel... zegt hij dat hij rust... van al het werk wat hij gemaakt had. Op de zevende dag. Verbazingwekkend... dat hij deze dag gekozen heeft... als rustdag voor de mens. Dat is toch volledig in tegenspraak zou je zeggen. En wat er dus geleerd wordt in de christelijke kerken... dat het de zondag is geworden. Waar is de zondag op gebaseerd dan? Ja, nergens op. Hier zegt hij... Dit is mijn dag. De zevende dag. En dan gaat er nog verder mee. Want hij zegent die zevende dag. En hij heiligde die. Hij zette die dag apart. Met andere woorden. Er zijn zes dagen voor de mens. Daar hebben wij de heerschappij over. Dat zegt hij ook. We moeten over alles wat hij geschapen heeft. Hebben wij de heerschappij. Maar de zevende dag. Heeft hij geheiligd. Apart gezet. Voor zichzelf. Dat is een dag. Waar wij niet. ...aan mogen komen. Waarom? Want daarop rustte hij van al zijn werk... ...dat God schiep door het te maken. Nou, ik heb even een Sabbatsplaatje. Het heeft niks met de schepping te maken, maar eventjes van... ...dat is dus de dag waar hij wil dat wij dus rust nemen. En de Heere God nam de mens en zette hem in de Hof van Ede... ...om die te bewerken en te onderhouden... Jongens, we hadden we toch een heerlijke job. Hè? Eén tuin met z'n allen. Zeven miljard mensen. Wil jij dat graspuntje nog even goed leggen daar zo? Ja. Nee? Ben je voor van vandaag weer klaar? Zo simpel hè? We hadden één hof om bij te houden. Nee? Helaas. Maar ja, Misschien had Adam ook al gehoord hè? van werk hebben is niks, werk houden. Hè? En dat hebben we natuurlijk gekregen. Maar het is wel triest. Want we kregen echt maar één hof om te onderhouden, staat er. Hè? En om die te bewerken. En de Heere God gebood de mens, gebood de mens. En let op wat er staat. Van alle bomen in de hof mag u vrij eten. Hij gebood het zelfs. Hè? Dus je mag daar gewoon vrij van eten, van alle bomen van de hof. Maar, van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op die dag dat u daarvan eet... Zult u zeker sterven? Ik vraag me af of Adam en Eva gevraagd hebben. Uh, maar heer, wat is sterven? Want dat kenden ze niet. Waar heb je het over? Sterven in de Hof van Ede? Dat bestond niet. Dus ik denk dat er hier een begrip voorbij is gekomen... waar ze echt van, waar heeft hij het over? Het is iets verschrikkelijks, blijkbaar... Maar wat het is, ik denk dat ze geen idee gehad hadden. Want er was geen dood. Er was gewoon geen dood op dat moment. En ook geen kwaad. En ook geen kwaad, nee. Dus er wordt hun iets gezegd waar ze geen flauwe nul hebben, denk ik, van wat het inhield. Ook zei de Heere God, nee, dus eigenlijk zegt hij dit tegen Adam, hè, want Eva is nog niet in beeld. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Had hij al heel snel in de gaten, hè? Mannen kunnen niet alleen zijn. Hè? Dat schijnt toch een heel probleem te zijn. Dat, ja, sommigen hebben daar wel geen uh, probleem. Maar de meeste mannen kunnen niet alleen zijn. Die hebben een hulp nodig tegenover hem. Want anders gaat het niet goed. Ik ga niet zeggen dat de vrouwen het ook niet hebben. Maar we hebben het nou even over de man. Ja, wij zag dat het niet goed was dat Adam alleen bleef. Hij kwijnde weg. Ook al had hij heel wat te doen. Hij kwijnde toch weg blijkbaar. Dus zegt hij... Het is gewoon niet goed. Ik heb al de dieren heb ik uit, heb ik geschapen met een maatje. Blijkbaar heeft de mens ook een maatje nodig. En ik vind het geweldig dat hij dat verzonnen heeft. Ik ben er nog steeds elke dag dankbaar voor. En de Heere God bouwde de rib van Adam die hij genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Hij heeft de mens, de eerste mens, geschapen. De tweede mens, hè, zou je zeggen, de tweede de vrouw, heeft hij gebouwd. Niet geschapen, maar gebouwd. Ja? Een rip uit je lijf. Dat is nog af en toe letterlijk even duurzaam. Maar hij bouwde haar tot vrouw. En wat doet hij? Hij brengt haar bij Adam. Dus net als eigenlijk een bruid gebracht wordt door haar vader naar de bruidegom, zo brengt hij Eva bij Adam wil even een plaatje bij hè? van zoiets, hè? Nee? Krijg je even een beetje een romantisch gevoel van? Maar zo was het denk ik. Ik denk van dat Adam ook, die heeft zijn ogen uitgekeken. Die heeft gewoon niet geweten wat hem overkwam. Nee? Hij krijgt ineens iemand tegenover zich en niet zomaar. Nee, hij mocht zich natuurlijk verlustigen in Eva, maar hij had ook contact. Hij had ineens de mogelijkheid om te communiceren wat daarvoor niet was. Hij praatte met God. Maar ik denk dat met God praten heel anders is als dat je communiceert met iemand die jouw gelijke is. Dan gaan we naar het heftigste hoofdstuk uit de Bijbel, denk ik. Genesis 3 vers 1. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft? Wordt eigenlijk een vraagteken achter, hè? Is het echt zo dat God gezegd heeft? Hè, verdacht maken. Daar zijn sommige mensen ook ontzettend goed in. Joh, heeft hij dat echt gezegd? Joh? Dat, kan toch niet, joh? dat kan toch niet? En dan ga je twijfelen. Dan ga je twijfelen. Denk ik. Ja, ja, ja, nou, het zegt. Ja, heeft hij dat echt zo gezegd? Het was wel de bedoeling, denk ik. Maar ja, heeft hij dat ook echt zo gezegd? En op dat moment, als er twijfel gezaaid is, gaat het fout. Dan gaat het gewoon fout. In de dialoog die je ziet van de slang met de vrouw... omdat hij dus een meervoudsvorm gebruikt... kun je dus concluderen dat Eva niet alleen was. Adam was erbij. Bij heel de dialoog... tussen de slang en Eva... was Adam luisteraar. Dus hij was er wel bij. Dat zie je aan de meervoudsvorm wat hij zegt. En dan zegt hij van... is het zo dat God gezegd heeft... u mag niet eten van alle bomen in de hof? Nee, hij had gezegd... geboden zelfs... u mag eten van al die bomen in de hof. En hij maakte van mag je nou echt niet eten van, dat is toch ook raar zeg je. dan zit je in zo'n mooi hof en dan mag je niet eens eten van alle bomen nee. nou, waarom dat nou weer niet mag je niet eens eten van alle bomen in een hof dan gebeurt er iets heel raars gebeurt er iets heel raars dan zegt Eva tegen de slang nee joh, dat mogen we wel van de vrucht van de boom in een hof mogen we eten Tuurlijk wel daar mogen we van eten, dat is helemaal geen probleem nee? hier is dan in die dialoog hè Zo'n soort plaatje, of het echt zo is, weet ik niet, maar het is wel leuk natuurlijk. Ik denk dat hij dus niet zeg maar, er zo uitzag. Hij had boten, staat er. Dus hij heeft gewoon, denk ik, gestaan. En tegenover Eva gestaan. Maar goed, het is een artist impression, zoals ze het noemen. En dan maakt ze er wat bij. Dat doe je vaak, hè. Iemand die gaat je ergens op aan, aan twijfel brengen. En dan wil je toch even met wat meer omhaal van woorden zeggen dat het echt zo niet is. En dan verzeer je er wat bij. Ze zegt, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat... Dat had God niet gezegd, hè? Dat die midden in het hof staat. Maar goed, nee, plaats is nog niet zo belangrijk, denk ik. Heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken. Dat had hij helemaal niet gezegd. Hij had niks gezegd over aanraken. Hoe kom je dan erbij? Nee? Er wordt er extra bijgezegd om te laten zien... Maar God heeft echt een gebod gegeven, hoor. Echt, hoor. Hij heeft zelfs, je mag er zelfs niet komen. Je mag hem niet aanraken. Anders sterft u. Oh. Dus het gebod wordt verzwaard. Waar kennen we dat van? Waar kennen we dat van? He? Dat God geboden geeft en de mens gaat het vreselijk veel verzwaren. Opdat je maar zeker weet dat er niks gebeurt. Nou. je hoeft niet te vragen waar het gebeurt. Ik denk dat iedereen uit zijn eigen leven wel tig voorbeelden kan aanhalen. He? En dan maakt het niet uit in welke, waar je vandaan komt. Nee. Bijna elk geloof doet het. Laten we er een gigantische hoeveelheid gebo geboden bij maken. Ten eerste, omdat dan de echte geboden een beetje onder de stof verdwijnen. En ten tweede, ja, dan kun je eigenlijk iedereen pakken. Ja, Dat inzettingen. De tal moet. De, talmoed. de, talmoed, ja, de talmoed, ja, maar moet, ja. Wij Christen zijn ook niet vrij te pleiten. Hè? We hebben natuurlijk exact hetzelfde gedaan. Hè? En uh, goed, heel Nederland wordt natuurlijk Calvinistisch genoemd... omdat we een grote voorman hebben gemaakt... die boeken volgeschreven heeft met uh, extra aanvullingen. Want ja, moet ja. luisteren God had bedoeld dat wij de Bijbel zelf mochten lezen. En dat we daar... maar Dat, dat, dat kan niet, jongen. Dat kan niet. Hoe kom je dan nou bij? Daarom zegt Eva... Nee, nee. Je mag er niet van eten. Je mag hem ook niet aanraken. Anders sterf je. Wat dat dan ook mocht wezen. Want dat... Dat was nog helemaal niet bekend. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Dus blijkbaar wist de stank wel wat het was, sterven. U zult zeker niet sterven. Hoe kom je daarbij? Dat is helemaal niet waar, joh. Weet je waar God bang voor is? Die is bang voor zijn eigen achi. Die is echt bang voor zijn eigen achi. Maar God, die weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Zo. kende zij het, het verschil tussen goed en kwaad nee. totaal niet het was een onbekend begrip ze wist niet eens wat goed was joh. want als er geen kwaad is weet je ook niet wat goed is nee. zo simpel er zijn geen tegenstellingen dus waar heeft hij het over hij heeft over goed en kwaad over sterven hij zit zo duidelijk te praten over sterven dus er zijn dingen die wij niet weten die God niet tegen ons verteld had en we dachten dat we een goede band hadden met God hè we wandelen regelmatig in de hof met hem. En toch zit hij dus dingen te verzwijgen voor ons. Hij zegt gewoon niks. Althans niks. Maar toch een aantal dingen niet tegen ons. Wij zijn zijn vrienden. Wij zijn nou, ben je het enige stelletje op de aarde. Met wie moet hij anders praten? Met de slang. Ja toch? Met de slang. Ja. ja, misschien is het wel gedaan. Wie weet. Het staat er niet bij. Maar het is natuurlijk heel vreemd. Dus ze is gaan twijfelen. Ja, er zijn dus dingen die niet aan ons verteld zijn. Nou, die wil ik wel weten. Die wil ik eigenlijk wel weten. Ja. En de vrouw die kijkt naar die boom. En die ziet dat die boom goed was. Om ervan te eten. Hij was een lust voor het oogstater. Dus reken erop dat het een hele mooie boom was. Met ontzettend mooie vruchten. Wat is voor boom? Nee, heel vaak wordt de appel gepakt. Staat er niet bij. Er staat gewoon een vrucht. Ja. Een boom... Die begerenswaardig was zelfs. Het gaat nog een stapje hoger. Om er verstandig door te worden. Had ze enig idee wat verstandig was? Ik denk het niet. Ik denk het helemaal niet. Maar ze had wel het idee... Ik kom wat meer te weten. Ik kom wat meer te weten. En ze nam van zijn vrucht en at. Dat is maar één zinnetje. Met een wereld... Van consequenties. Waar we tot op de dag van vandaag nog steeds meer kampen. En zij nam van zijn vrucht en at. Ze gaf wat ook aan haar man. Want die stond erbij. Die bij haar was. Het staat er notabene bij. Die bij haar was. En wat doet Adam? Hey, Eva, kom op joh. Dat kunt u niet maken man. God heeft toch gezegd. Je mag niet aankomen. Blijf er nou vanaf. Ja? Hang hem terug. Dat gaat niet meer. Helaas. Maar nee, niks van dat alles. Hij at ervan. Het zou goed kunnen dat Adam op dit moment dat zij ervan eet, bij zichzelf denkt: Ik word weer alleen. Want er gaat wat gebeuren met Eva. Eva heeft zijn wet geschonden. Er gaat wat gebeuren met Eva. Wat doe ik? Dat staat er niet bij hoor, maar dat zit ik dan zo te filosoferen. Moet ik dan nou weer alleen zijn? Raak ik dan Eva kwijt? Of wat ook? Gebeurt er wat, hey, waardoor wij gescheiden worden? En dat dat misschien meegespeeld hebt in de. Motivatie om er tof van te eten. staat er niet bij. Het is een verzinsel. Ja, zeg ik erbij. Maar het zou kunnen. Hè? Want een man kan niet alleen zijn. Dus het zou... Maar dat weet ik niet. Dat doet ook verder niet zoveel toe. Het feit ligt er nu. Ze hebben allebei gegeten van een vrucht... waar ze niet van mochten eten. Het is wel gebeurd. Nou, je ziet het, hè? een beetje sneaky. Ja. Wordt er van een vrucht gegeten. Ik vond het heel verpand dat de slang met een gezichtje uitgebeeld wordt. Ja. Vond ik ontzettend knap eigenlijk. Vond ik Ja, zoiets hè. Het moet toch een soort aantrekkelijkheid gehad hebben. Nee? En ze eten allebei. En wat gebeurt er? Toen werden de ogen geopend. Van beide. De ogen werden geopend. Waren ze blind dan van tevoren? Nee, ze konden net zoals wij gewoon zien. Maar hun geestesogen werden geopend. Ja? En ze vielen dood neer. Dat was toch gezegd, toch? Ze zou sterven. Dat was wat God gezegd had, u zult sterven. Maar dat staat er niet, hè? Zij vielen dood neer. Nee, niks ervan. Zij merkte dat zij naakt waren. Is naakt dan dood? Misschien hebben ze daar wel gedacht, hè? Is naakt dan dood? Ik zie, hé hey, joh, jij bent bloot, man. Is dat dan dood? Is dat dan sterven? Je kunt sterven van schaamte, zeggen ze wel eens, hè? En misschien gebeurt dat ook wel een beetje. een je sterven van schaamte. Want ze merken ineens dat is, Joh, raar man, je hebt bloot. Doe even normaal joh. He. Ga even achter die boom staan. Kom nu toch, dat wil ik helemaal niet zien. Raar. Ze hebben gewoon zo rondgelopen... En ineens zien ze elkaar met totaal andere ogen. Ze zien dat ze bloot zijn, dat ze naakt zijn. En het doet wat met ze. En het doet nog steeds wat met mensen, tot op de huidige dag. Ja? Het doet nog steeds. Je vindt het niet prettig... Als iemand die je niet kent, je zomaar in je blootje ziet... Dat is een grote vernedering. Dus je wil je integriteit bewaren. En ineens was dat bij hun was dat weg. Ook al waren ze getrouwd. He? Ook al waren ze heel erg kloos met elkaar. Ineens is die integriteit is weg. Ze zijn naakt. Nou, wat doe je dan? Dan ga je proberen om daar een oplossing voor te vinden. Dus je gaat je bedekken. Nou, dat is ook al zo oud als, he? als dit. Het bedekken van de zonde. Probeer zoveel mogelijk dingen bij elkaar te halen... om te bedekken wat je gedaan hebt. Opdat het niet gezien zal worden. En dat doen ze. Pakken vijgenbladeren... en maken voor zichzelf schorten. Maar daar stopt het niet mee. Dus ze hebben geprobeerd zich zoveel mogelijk te bedekken. En ineens horen ze de stem van de Heere God. Geweldig, hè? Want de Heere God... die weet er natuurlijk van... Nee. Maar die komt ze wel opzoeken. Het is niet zo van mijn sluisje: ja, nou heb je het. Uh, heb grote schop er tegen. Wegwezen jullie. Pak wel een ander. Nee, hij gaat door. Hij gaat gewoon door. Sterker nog, hij komt ze opzoeken. Want de Heer God, die wandelde in de Hof. Bij de wind in de namiddag, daar hoorden ze het aan. Aan de wind in de namiddag, door de Hof, horen ze. En wat doen ze? Ze verbergen zich. Ja? Voor de allerhoogste God ga je eigenlijk verbergen knap, hè? Ze verbergen zich... voor het aangezicht van de Heere God. Nou, zoiets, hè? O, te midden van de bomen... dan krijg je zoiets, hè? Een beetje stiekem achter de boompjes zitten, weet je wel. En ik denk dat ze met, vervuld waren... met een verschrikkelijke schrik. Want wat gaat er gebeuren? Want er gaat iets gebeuren, hè? Dat wisten ze. Er gaat gewoon wat gebeuren. En de Heere God riep Adam. Waarom? Adam was de eerstgeschapene. Adam was degene die verantwoordelijk was ja? tegen God wie God ook gezegd had dat hij moest heersen over alles wat Adam heeft en alles wat leefde en noem maar op dat was tegen Adam gezegd dus Adam was de hoofdverantwoordelijke en die wordt geroepen en God zegt tegen hem Adam, joh Adam, wat is er nou gebeurd? waar bent u? normaal dan kom je altijd als ik, als ik kom, dan kom je gelijk aan rennen zeg maar hè? waar ben je? waar ben je? En Adam zegt. Ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bevreesd. Want ik ben naakt. Ik ga niet in mijn blootje voor u verschijnen. Dat durf ik niet. Maar dat is nooit geen probleem geweest. Dat is nooit geen probleem geweest. En ineens is het een groot probleem. Voor Adam dan, hè? Maar voor God is er eigenlijk niks veranderd. Ik hoorde uw stem in de hof. En ik werd bevreesd. Want ik ben naakt. Ik loop in mijn blootje. Daarom. Verborg ik mij, opdat u niet zult zien dat ik naakt ben. En Yahweh zegt, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Wie in vredesnaam heeft u verteld dat u naakt bent? Want dat wist jij helemaal niet, joh. Jij leefde gewoon. Jij was tevreden met jouw bestaan. Wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Je hebt toch niet van die boom gegeten, hè? Nee, toch? Je hebt er niet van die boom gegeten, waarvan ik gezegd had dat je daar niet van moest eten. Dat heb je toch niet gedaan, hè? Alsof je dat niet wist. Nee? Zo'n sterke dialoog, hè? Alsof God het niet wist, hè? Dat heb je soms met kinderen ook, hè? Je moet je dan ergens op wijzen en dan moet je dan langzaam naartoe lopen, en naartoe praten van wat er fout gegaan is. Hè? Heb je echt van die boom gegeten, joh? Waarvan ik gezegd had, je moest er niet van eten? Nou, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Nee. Toen zei Adam... Ja, ho, ho, wacht even. De vrouw die u mij gegeven had. De vrouw. Als u nou die vrouw niet gegeven had, hè? Geen centje pijn. Dan stond ik hier niet in mijn bootje. Maar de vrouw die u mij gaf, hè? Ik heb er niet om gevraagd, hè? U gaf die vrouw. Om bij mij te zijn. Nou, dat is ook het spel... Wat al vanaf dat moment... In zwangers geraakt hè. Geef iemand anders de schuld. Schuif de schuld af. Tot op de, dag van vandaag. Tot op de dag van vandaag. Nee. Die heeft mij van de boom gegeven. kan ik toch niks aan doen man. kan ik toch helemaal niks aan doen. En ik heb ervan gegeten. Ik dacht dat het vertrouwd was. Weet je wel. Ja? En de heer God zei tegen de, de vrouw. Ze zij rommel. En dan kijkt de vrouw aan en dan zegt tegen de, de vrouw: Wat hebt u daar gedaan? Hoe komt u erbij? Wat hebt u gedaan? En de vrouw zei. Wacht even, wacht even. De slang. De slang heeft mij bedrogen. Hè? Ook een schepsel van u, hè? heeft u ook gemaakt. Hè? De slang heeft mij bedrogen. En ik heb ervan gegeten. Ja? Wat ik zo ontzettend knap vind, in deze hele dialoog, is dat God erin meegaat. Hij zegt niet maar fluisteren: Adam zegt en zo. En hij spreekt de straf uit. Nee, hij gaat mee. ...in de constructie die de mensen bedenken. Dus hij keert zijn eigen naar de vrouw... ...hij heeft een gesprek met de vrouw... ...en hij keert zijn eigen naar de slang... ...en hij heeft een gesprek met de slang nu. Ja? Want dan zegt de Heer God tegen de slang... ...omdat u dit gedaan hebt. De slang krijgt geen mogelijkheid om zijn eigen te verdedigen. Ja? Hij gaat geen dialoog aan met de slang... ...zoals hij deed met Adam en Eva... ...hij gaat daar geen dialoog mee aan. Hij zegt alleen, omdat u dit gedaan hebt... ...bent u vervloekt onder al het vee. Vervloekt. Onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan. He? Dus hij ging niet op zijn buik. Op uw buik zult u gaan. En stof zult u eten. Al de dagen van uw leven. Nou dat is een vervloeking. hè? Dat is een verschrikkelijke vervloeking. Ja? En waarom denkt u dat iedereen tot op de huidige dag bang is voor slangen? He? De meeste mensen althans. He? Dat heeft hiermee te maken denk ik. Omdat er een vloek heerst. Ook over de fysieke slang. Dan stopt hij niet mee. Het gaat nog verder. Hij zegt, en ik zal vijandschap zetten. Ik zal vijandschap teweeg brengen... tussen u en de vrouw. De vrouw? De vrouw? He? Waarom niet de man? Tussen u en de vrouw... zet ik vijandschap. En tussen uw nageslacht... en haar nageslacht. Niks over de man. Het gaat over de vrouw. Dat zal u de kop vermorzelen. Zo... Klaar. en u zult het de hiel vermoorselen. Want hier wordt er wat in gang gezet... waar wij heden ten dagen nog steeds mee te maken hebben. Waarom wordt de man als eerste mens niet aangesproken? Want hij verdedigt zich eigenlijk door te wijzen naar Eva... en God gaat er helemaal in mee. God gaat een gesprek aan met Eva. Eva verwijst naar de slang en God gaat in gesprek met de slang... Adam was toch het pronkstrup van de schepping, ja, hij was toch het dat was toch het allermooiste wat hij gemaakt had. Hij was toch het hoofd van het gezin, Adam. Hij was toch het evenbeeld van de Vader. Waarom wordt Adam hier aan de kant gezet? En krijgt de vrouw alleen de grootste rol? Waarom is dat nou? Het is toch raar, het is toch raar dat God dat doet, dat God tegen de vrouw zegt, ik zal vijandschap zetten tussen jou en tussen de slang en niet tussen de man en de slang? Nee, tussen de vrouw en haar nageslacht en het nageslacht van de slang. Ja, ja. Waarom de vijandschap tussen de vrouw en de slang? Nou, dat is cruciaal. Dat is cruciaal. Laten we eens gaan kijken wat er gebeurt tussen het nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang. De Satan. Johannes 8, vers 44, daar zegt Yeshua tegen de fariseeën en de schriftgeleerden. daar is hij een soort dialoog mee... Als je dat een dialoog kan noemen. Omdat ze hem allerlei dingen ver, verwijten. En dan zeggen hun... Ja, maar ho, ho, ho, ho, ho, eens even. Wij zijn kinderen van Abram. Zeggen ze, wij zijn kinderen van Abram. Oh ja, zegt hij, als jullie kinderen van Abram zijn... Dan hadden jullie mij gekend, want Abram die deed mijn wil. Abraham wist precies wat er ging. Dan komen ze met een nog sterker argument. Ze zeggen, ja, maar wij zijn de, de kinderen van God. Echt waar, zegt hij. Dan had je het helemaal geweten. Nee, zegt hij... U bent uit de vader, de duivel. Nou, dat is een harde opmerking. Dat is een verschrikkelijke opmerking. Zeker omdat hun, volledig Torah getrouw, wisten wat daaruit voort zou komen. En wat dat inhield. U wilt de begeerte van uw vader doen. Hun dachten eerst dat ze God als vader hadden. Maar Yeshua zei: Nee, de duivel is je vader. En u wilt de begeerte van de duivel doen. Dat is een harde boodschap. En die was een mensenmoordenaar van het begin af. Vanaf het allereerste begin dat hij zich heeft gemanifesteerd... ...was hij een mensenmoordenaar. Hij had niet het goede op het oog voor de mens. Hij had het kwade op het oog. En hij staat niet in de waarheid. Want er is geen waarheid in hem. Alleen maar leugen. Hij kent geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt... Spreekt hij vanuit wat van hem zelf is. En jullie zijn daar de kinderen van. Met andere woorden. Jullie spreken vanuit wat jullie van jullie zelf is. En wat vanuit hem is. Want jullie zijn het nageslacht van de slang. Want hij is een leugenaar. En de vader van de leugen. Want daar is de leugen gestart. Is het niet dat God gezegd heeft? Is het niet dat God gezegd heeft? Nee. Het was niet dat God gezegd had. God had wat anders gezegd. Dan komen we bij Maria. Dan gaan we even kijken van het nageslacht van de vrouw. De engel Gabriel, antwoordt aan Maria. De heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd. En zoon van God. Ah, dus daarom was de vrouw zo belangrijk ja? en daarom stond de man eigenlijk buitenspel het was geen zaad van de man het was de heilige geest die over je zou komen en daarom wordt in het allereerste begin al genoemd dat het gaat over de strijd tussen de vrouw en de slang en niet de strijd tussen de man en de slang ja god wist dat hè die had dat gewoon in zijn plannen staan er is niks wat hem overkomt dat hij zegt, jongen, jongen, dat is toch ook wel verbazingwekkend zeg wat er altijd gebeurt. Nee, God had al zijn plan klaar op dat moment. En daarom doet hij ook een belofte aan Adam en Eva. En Yeshua zegt tegen de discipelen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Op het moment dat de zeventig terugkomen en vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben. Van alles en nog wat. En Yeshua zegt dan, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ja? Zijn rijk is eigenlijk over, want de kop is eigenlijk vermorzeld. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen, en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal uw schade toebrengen. Gaat niet uitproberen trouwens. Er zijn gelovigen die doen dat, hè? In Amerika heb je zo'n groep. Die, ja, serieus, die hebben bakken met slangen en giftige slangen, hè? niet zomaar, maar zwarte mamba's noem nummer op en iemand die dus toetreedt tot die geloofgemeenschap moet laten zien dat hij echt geloofd heeft en die moet er echt doorheen lopen want ze mogen op slangen trappen en schopioenen en er zal geen schade toegebracht, dat gaat af en fout hè, dan dus zegt ja, ze je had geen geloof ja. <lacht> zuffet, zuffet. die denkt zeker dat ze aan uit bij ons, even normaal man je moet wel geloof hebben nee. dat is net als met die heksen, heksenvervolging hè? vroeger dat deed je in Nederland ook. Werd er een heks betrapt? Het is een hekserij? Weet je wel, ik ben een heks. Nou, dat gaan we testen. Doe je een ton en we gooien op het water. Als je zingt, was je geen heks. Ja, jammer. Maar het is toch een goede vrouw. Een als je weer drijven, dan werd je vermoord, want dan was je een heks. Dus hoe het er... Iedereen kon tegen jou zeggen als je een hekel had, was een heks. Of een tovenaar, noem maar op. Je ging er gewoon aan. Je had geen enkele mogelijkheid meer om te ontsnappen. Het was of goed geks of kwaad geks. maar je ging er gewoon aan. Dat is met dit ook, hè? Ja, hoeveel kansen hebben dat je op slangen kan trappen en ze doen niks? Doe. Het is wel verpand natuurlijk dat Yeshua zegt van ik zie de satan als een bliksem uit de hemel vallen. En dat hij gelijk dit erbij zegt, hè? Dat is de volgende zin, hè? Geef uw macht om op slangen te trappen, hè? Dus het wordt wel een beetje één adem. <coughs> en dan zegt hij een hele kernachtige zin. Verbijt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn. Maar verbijt u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. En daar gaat het om, hè? dat onze namen ingeschreven staan in het boek des levens. Nou, dit is dan even, we gaan dan weer een stapje verder. We gaan dus naar Paulus. Die is op de weg naar Damascus. <tiek> nou, dit is alweer zo'n plaatje, weet je wel, van die lieve engeltjes die dan rond uh, Yeshua cirkelen. Ik heb er een iets ander beeld bij. Maar goed, dat is een van de zoetsappig. En Paulus ligt op de grond, want die ziet dat heldere licht... En de verschijning van Yeshua. Wist hij toen nog niet. Hij zegt wie bent u heren? Wie bent u? Wat gebeurt er hier? En Yeshua zegt ik ben Yeshua die u vervolgt. Met alles wat in hem was vervolgde Paulus de nieuwe gemeente. Maar richt u op en sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik aan u verschenen. En dan gaat hij uitleggen waarom. Waarom verschijnt hij aan Paulus. ...om u aan te stellen als dienaar en getuige. Zowel van de dingen die u gezien hebt... ...dus Paulus had al heel veel dingen gezien aangaande de gemeente... ...waar hij dus gewoon getuige van was... ...alswel de dingen waaraan ik nog aan u verschijnen zal. Dus er komen nog dingen, ook nog meerdere verschijningen aan Paulus... En dat wordt van tevoren gezegd. En ik zal u verlossen van dit volk. Welk volk? Ik denk dat het het volk is van waar hij dus uitging. De fariseeën en de schriftgeleerden die dus echt bezig waren om de gemeente uit te roeien. Ik zal u verlossen van dit volk. En van de heidenen. Naar wie ik u zend. Op voorhand, voordat hij al begint met zijn reizen, wordt gezegd. Ik zal je bevrijden, verlossen van de heidenen naar wie ik je zend. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht. Want de heidenen waren in de duisternis. En van de macht van de Satan tot God. Dus we zaten vast in de macht van Satan en we worden gebracht naar de macht van God. Opdat zij vergeving van de zonde ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligen. Maar nou, wat een geweldige boodschap. krijgt Paulus mee. Hij wordt dus gezonden naar de heidenen, Van wie de ogen zullen geopend worden. Die bekeerd zullen worden van de duisternis naar het licht. Die bekeerd zullen worden en gebracht zullen worden van de macht van de Satan. Naar de macht van God. We krijgen vergeving van de zonden. En we worden een erfdeel onder de geheiligden. En wie waren dan die geheiligden dan? Ja, dat wist Paulus wel. Daar was Paulus ook onderdeel van. Dat was het volk Israël. Dat waren de heiligen. dat waren degenen die wel hun ogen open hadden. Althans, dat zou zo moeten zijn. Door het geloof in mij, zegt hij erbij. Ja? Door het geloof in mij. Hebreeën 2. Zo zegt Yeshua ook, ik zal steeds op hem vertrouwen, op Yahweh vertrouwen. En verder, hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de zoon een mens geworden als zij. Nee, dat is een opmerking van Paulus. Om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. Dus de macht van de duivel die wordt gebroken. En zo al te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. Ja? Die slaaf waren van een levenslange angst voor de dood. Die heerst nog steeds. Dat merk je ook regelmatig. Dat merkte bij Pauline ook. Die is zo ontzettend groot soms voor sommige mensen. Dat kan ze echt helemaal in beslag nemen. En daar moet je van bevrijd worden. Dat zegt Paulus ook. Daar moet je echt van bevrijd worden. Want je hoeft geen slaaf te zijn van de dood. Maar wat is dan de ergste zonde? Want hebben we constant hebben we dat eigenlijk gehoord. Hè? Tijdens onze hele opvoeding zijn we eigenlijk om de oren geslagen met de erfzonde. Je kunt niks, je mag niks, je wil niks, want je hebt geen wil. Je zit vast onder de erfzonde. En dat bepaalt eigenlijk alles. Dat bepaalt je hele leven. Het was zelfs zo sterk. Ik heb op een gegeven moment een hele uh, opleiding gedaan. Dat uh, was dan een, een cursus uh, geloofsonderwijs. Bij de domenlist van de, geef in de gemeente, daar was ook de voorzitter van de van die gaf dan ook les. Die komt op een gegeven moment met een heel mooi verhaal. En die zegt, er is een jongen, 16 jaar, heeft geen brommer, is een beetje arm. En die moet naar de categorisatie. En die gaat netjes, zoals zijn vader en moeder gezegd hebben, gaat naar de categorisatie. Die is onderweg, die ziet daar een hele mooie brommer staan. Maar dat is niet van hem. Dat is niet van hem. Maar hij kijkt toch even met een schijn oogje zo naartoe wat je dan ziet. Die brommer staat niet op slot. Dus hij gaat naar de katerisatie, hij heeft gewoon katerisatie hij gaat terug naar huis. En verdraagt zich, die bommen staat nog steeds. Dus hij loopt daar, weet je wel, ja toch even kijken, weet je wel. Dus hij zou kijken zo, kijken. Jongen, dat is toch wel een mooie bom, zeg. En niet op slot, hè. Ja, dat wist ik al. Niet op slot. Uh, en hij springt op die bromme en rijdt weg. Hij zegt, van wie zijn schuld is dat nou, zegt hij. Hoe komt het nou dat de jongen die bommen steelt? Ik dus zeg, ja, dat is Gods schuld. Die jongen heeft geen wil. Die jongen kan niks. Die kan zijn eigen hel niet bewerken, die kan helemaal niks. Zit dan zorgt God dat hij die brommen stilt. Is dat de jongens de schuld dan? Die kan toch niks anders? Die heeft toch geen wil toch? Ben jij helemaal... Nou, ik kreeg er verschrikkelijk open op mijn kop. Want dat was zijn schuld niet. Was je schuld niet van God? Dat was de jongens de schuld. Ik zeg dus, als het fout gaat, is de mens schuld. En als het goed gaat, dan is het Gods schuld. Dan komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is vloek in de kerk. Dus ik was niet meer zo welkom, eigenlijk. Daar is het. Maar ik zat er wel mee. Want het wringt wel. Ik vond het enorm vringen, Van dat je eigenlijk niks meer kan, maar dat je wel afgerekend wordt op iets wat je niet kan. Dat is niet eerlijk. Lijkt mij althans. En ik had altijd gedacht: van wat je in de Bijbel leest. als er iemand is die eerlijk is, dan is het Yahweh. Dat zou zo moeten zijn. Dat de Allerhoogste... die alles in gang heeft gezet... van onbesproken gedrag was. Om het even zo te noemen. Okay. Ja? Dat je niet mag twijfelen... aan een God... die jou uitnodigt... en als je dan komt... dat hij dan zegt... Haha, lekker niet. Daar hoort er niet bij. Want ik heb besloten dat die er niet bij hoort. Dat, dat kan niet. Nee. Dat gaat er bij mij niet in. Het kan niet zo zijn dat ik een uitnodiging krijg... en dat ik gehoor geef aan die uitnodiging... en dat ik gehoor geef aan die uitnodiging... dat ligt... denk ik ook niet helemaal aan mij... Nee, daar is hij misschien wel verantwoordelijk voor... maar ik geef toch gehoor aan die uitnodiging... en dat ik binnenkom en dat ik dan een schop krijg van... wat verbeeld jij eigenlijk niet, joh... wat kom je hier doen? denk je nou echt dat jij zomaar kan kiezen? nou, zo zijn wij dus opgegroeid... want je hebt de erfzonde... Je bent vervloekt. Zo werd het verteld. Je bent vervloekt. En dan maakten ze het nog erger. En daar heb ik dus echt vreselijk tegen geageerd. Dat ze op een gegeven moment zelfs zeggen: van dat, er wordt zelfs de huidskleur erbij gepakt. Die mensen zijn nog erger vervloekt. Want die hebben de vloek van Noach. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen: nee, die zijn vervloekt. Die, wordt dan die, die, die man uit. Uh, een Gandassé, die werd, was drie maal vervloekt. Hoe moet je daar toch in vrede zijn uitkomen? Eén keer is al voldoende, als God je één keer vervloekt. Dan kom je nooit meer bovenop. We moeten toch in vrede zijn met drie keer. Dat is net als dat ze in Amerika, dan geven ze een, een, een straf van 120 of van 150 of 180 jaar. Doe even normaal joh. Wie leeft je nou nog zo lang? Ja? Dat slaat toch nergens op? Als je iemand levenslang geeft, is levenslang. Nee, je krijgt vijf keer levenslang. Ja. Wat slaat het op? Ja, is toch een, een dwaas iets? Wat zijn het voor rechters? U krijgt vijf keer levenslang. Nou, daar baal ik van zeggen. Ik had me op drie keer gerekend. Ja. Wat slaat dat op? Dus dat is verschrikkelijk triest. Wat is dan de erfenis van Adam en Eva? Waar zitten we mee? Dan gaan we kijken in de Torah. Want daar kunnen we God in leren kennen. Wat zegt nou Yahweh in de Torah? En Yahweh zegt tegen Kain... die zijn broer... had doodgeslagen... Waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd... laten zakken? Nou, dat kennen wij ook. Je gaat in zak en as en zwart... Hij is lekker niet grijs. Het is niet zwart, hè? Het is een beetje grijs, hè? Maar in zwart ga je dus over de... Want je moet toch wel in gelaat, gewaad... en gepraat laten merken dat je iets van de Bijbel weet. Want zo hoort het. Hé, hey, wat raar zegt dat Kaïn dat ook al had. En dat hij daarop aangesproken wordt door Yahweh. Waarom heb jij je hoofd laten zakken? Je bent een schepsel van mij. Waarom laat jij je hoofd zakken en ben je in woede ontstoken? Hij wordt erop aangesproken. Is het niet zo, dat als u het goede doet... Uw hoofd kunt opheffen. Wat is het goede? Wat is het goede? Doe wat Java gezegd hebt. Doe wat Yahweh... Ik heb het op laten schrijven, zegt hij. He? Doe wat ik gezegd heb en je doet het goede. Ja? Dan mag je je hoofd opheffen, zegt hij. Dan mag je je hoofd opheffen. Echt waar, heer? Ja, je mag je hoofd opheffen. Je mag zelfs als je bidt... naar hem je hoofd opheffen. Sterker nog, hij zegt... hef je handen op naar mij. Ja? Maar als u niet het goede doet... wat gebeurt er dan? Dan ligt er zonde aan de deur. Oh? Echt waar, joh? Ligt de zonde aan de deur? Nou, de hoe kan dat nou toch? Dan ligt er zonde aan de deur. Heb ik iets fout gedaan? Ja, ik heb iets fout gedaan. Ik heb niet gedaan wat Yahweh gezegd had. Want de zonde ligt aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit. Oké. Okay. Maar, zegt Yahweh. U moet over hem heersen. Ja? U moet over hem heersen. Dus de begeerte kan wel uitgaan. Maar je moet overheersen. Hoe kan dat nou, jongen? We hebben geen vrije wil. Dat kan helemaal niet. Waar heeft hij het over? Het is dat in de Torah. Hoe kan dat nou? Dit gaat dwars in tegen wat ze hebben over de erfzonde: geen vrije wil. Je bent belast, je bent beladen. Je moet over hem heersen. Dat kan toch niet? Deuteronomie 24: nog steeds de Torah. De vaders mogen niet ter dood gebracht worden onder kinderen. De kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. We hebben het vanmorgen gehad over al die schuld die we op ons geladen hebben als christenen... richting de joden. Dank God hiervoor. Hè? Wij hoeven niet ter dood gebracht worden. Hè? Dat wil niet zeggen dat we vrijgesproken zijn. Hè? Dat heeft Daniel ook laten zien, denk ik. Hè? Maar we hoeven niet veroordeeld te worden om wat ons voorgeslacht deed. Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden...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 Ja? Nou, dan gaan we kijken naar de onopzettelijke overtreding van een gebod van Yahweh. De onopzettelijke overtreding. Dus dat doe je gewoon pro-ongeluk. Nou, dat gebeurt zelfs, hè? zelfs gewoon tegen de wetten van God kun je per ongeluk de mist ingaan. De priester, hè, ze moeten dan een, een slachtoffer brengen, de priester moet het op altaar in rook laten opgaan, op de vuuroffers van de Heer staat erbij. Zo zal de priester verzoening voor hem doen over zijn zonde. Joh, dat is toch ook wat die hij begaan heeft die zonde en het zal hem vergeven worden maar oké okay, dat is een onopzettelijke zonde hè? kun je nog zeggen ja wist ik niet uh, ja ik kon het niet of, of weet ik veel je hebt altijd nog een soort uh, smoes hè? Je, zo is het niet bedoeld maar je hebt het niet expres gedaan je had er een reden voor dat je iets niet gedaan hebt wat je had moeten doen. Dat wordt je vergeven. Als je dus een bepaalde norm in acht houdt. Je moet een aantal dingen doen volgens de regels. En als je dat doet, keurig netjes, dan wordt het je vergeven. Want er wordt verzoening gedaan. Wat gebeurt er dan met een opzettelijke overtreding? Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Wat gebeurt er als je dus willens en wetens een gebod van Yahweh overtreedt. Wanneer een persoon zondert en, en trouwbreuk pleegt tegen de Yahweh, dan komt er nog een heel verhaal achter met wat specifieke gevallen. En hij ontkent dat, dus hij wordt erop aangesproken. Zeg joh, maar sluister, joh, Je hebt, uh, je hebt overspel gespreekt of je hebt iemand vermoord, of je hebt iemand uh, gehoord op, of uh, noem maar op. Hè? En zeg, dat is helemaal niet waar, joh. ik heb het niet gedaan. Sterker nog, hij legt er een valse overaf. komt bekend voor, hè? Beter die aangesproken wordt, hè? Ik ken hem helemaal niet, joh. Dat is niet waar. Hij vervloeg snijden zelfs. Hè? Hij vervloekt snijden driemaal. Je kent die mens niet. Nou, dan heb je een probleem, hè? Want dan heb je opzettelijk een gebod van Yahweh overtreden. Sterker nog, je wordt erop aangesproken. Dus mensen willen je nog redden. Zeggen, joh, dat kan zo niet. Je legt er een valse eet over af. Ik heb het niet gedaan. Hey, en dat gaat over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen. Dus geen uitvlucht, ja, maar het gaat niet op voor dit of het gaat niet op voor dat. Dat staat er niet, hè? Hey. Over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen. Dan moet het zo zijn, omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is. Hey, schuldig bevonden is. Dat hij het geroofde, dat hij wegroofde, terugbrengt. of het afgeperste. dat hij met geweld afhankelijk maakt. dus niet zomaar we iemand wat wegpakken. nee, het wordt afgeperst met geweld. of het in bewaring gegeven, dat hem in bewaring gegeven was. of het verloren voorwerp dat hij gevonden had. of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft. nee, dus dat gaat dan nog ineens veel breder. daarvan moet hij de volle waarde vergoeden. en er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Dus stel dat je 100 euro hebt gejat ergens. Nee, dan moet je 120 euro teruggeven. Dat is het gebod van Yahweh. Hij moet het geven aan degene die het toebehoorde. Ja? Lijkt me terecht, hè? Dus niet uh, joh, geef het aan de priester, weet je wel, en de priester <laughs> dat is makkelijk, zeg, ik mooie uh, 120 euro. Uh, nee? Nee, zegt Yahweh, je moet het teruggeven aan degene die het toebehoorde. Op de dag dat je tot inkeer komt en het goed wil gaan maken met Yahweh. Sterker nog, je mag het niet eens eigenlijk goed maken. Je moet eerst met degene goed maken aan wie je die schuld hebt, voordat je het goed gaat maken met Yahweh. Wij doen het vaak andersom. Hè? Vaak denken we zelfs van, nou ja goed, dan doe ik een soort beleidnis naar Yahweh. En dan hoop je eigenlijk van, nou, Yahweh zal het wel doorfluisteren aan, aan, aan hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel ik het niet te doen. Ik heb het toch ik heb het toch beleden. Ik heb het toch beleden. Nou, we hebben dat heel vaak meegemaakt. Dat mensen echt zeggen: van moest hij maar. Ik heb het bleed tegen Jawa, Maar ja, we hebben niet bij mij geweest. Ja, dat hoeft ook niet, want ik heb het tegen Jawa te Nee. Nee, sorry. Zo weten die jongens. Lees alsjeblieft de Torah, hè. Lees de Torah: Hij moet zijn schuldoffer voor de heren naar de priester brengen. Een ram zonder enig gebrek. Uit het klein vee. Tegen een door u bepaalde waarde. Nou, wie is nou die U? Daar heb ik wel een beetje mee zitten worstelen. Wie zou, er nou, zou er nou de priester zijn? Ik denk dat het het slachtoffer is die je benadeeld hebt. En die mag dus bepalen, wat moet dan ook nog een keer het schuldoffer zijn wat hij brengt? Dat denk ik echt. Ik denk echt dat het dus door de benadeelde bepaald mag worden welke, maar jij hoeft niet met een van de uh, kleins, miserig, uh, nee, nee, een ram zonder enig gebrek tegen een bepaalde waarde. Zo moet de priester verzoening voor hem doen. Voor het aangezicht van Yahweh. En het zal hem vergeven worden. Ten aanzien van welke zaak dan ook. Waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Nou dit stukje. Gaat over de opzettelijke overtreding. Gaat rechtstreeks in. Tegen de erfzonde. Gaat er rechtstreeks tegen in. Want Yahweh zegt iets heel wat anders. Yahweh heeft daar wetten over gemaakt die maakte er ook een soort uh, schemaatje van zou je bijna zeggen hey, bij opzettelijke overtreding van het gebod van Yahweh moeten de volgende zaken, hey? het is gewoon een volgorde die gebeuren moet je moet tot inkeer komen, kom je niet tot inkeer dan is het gewoon jammer hè? maar je moet tot inkeer komen dan moet je ook nog eens een keer erkenning van de zonde hebben staat er, hey? dus het is niet alleen erkenning naar Jahwe toe, het is ook erkenning. naar degene die je benadeeld hebt. op wat voor manier dan ook. Dus erkenning van de zonde. En dat moet je. beleiden naar die persoon. of personen. Erkennen van de zonde. vergoeden van de schade. plus 20%. Ja? Vergoeden van de schade. plus 20%. En dan moet je een schuldoffer brengen. bij Jahwe. Een offer. En dan krijg je vergiffenis. Dus, wat je vaak hoort, hè. Ze komen tot één keer. en ze gaan gelijk, hup. Maar jij bent nog Christen, toch? Dan moet je toch vergeven? Jij wilt toch als Christen leven, toch? Ja, dan moet je mij vergeven. Ik, ik kom toch uh, tot één keer? Dat is niet Gods weg, hè. Dit is Gods weg. Vijf punten die je getrapt moet aflopen. Dus niet door elkaar gooien. Dus niet eerst zeggen, ik moet eerst vergiffenis. En dan, uh, nee. Niks daarvan. Dit is het rijtje. Dit is wat de Torah zegt. Zo gaan we ermee om. Conclusie. We hebben niet meegezondigd bij Adem. Want wij waren er niet. Wij waren niet ter plekke toen Adam en Eva de fout in gingen. Dus wij hebben niet meegezondigd. De zonde van Adam wordt ons ook niet toegerekend. Dat hebben we net gezien. Maar zegt de Torah? De zonden van de vaderen worden niet op de kinderen gelegd. Ja? Die wordt ons niet toegerekend. Wij worden wel met een zondige natuur geboren. Want je kan geen peer van een appelboom krijgen. Onze boom is Adam. Wij zijn daar nageslacht van. Adam is de fout in gegaan. Die heeft een zondige natuur gekregen. Natuurlijk hebben wij een zondige natuur. Ja? Maar dat is heel wat anders dan een erfzonde. We hebben een zondige natuur. Doordat Adam ons verbondshoofd is. Dat is logisch, denk ik. Hè? Dus wij zijn geen zondaren omdat wij zondigen. Maar wij, zijn zonder, wij zondigen omdat wij zondaren zijn. Daar ben je goed over nadenken. Maar dat is een cruciaal verschil. Dus wij zijn geen zondaren omdat wij zondigen. Natuurlijk doen wij zondigen. Hè? Maar wij zondigen omdat wij zondaren zijn. Want onze natuur is zo. Ja? Maar gelukkig, gelukkig kunnen we zelf besluiten om een andere weg te gaan. En die weg is beschreven in de Bijbel. Hè? In de Torah, in de profeten, in de psalmen, maar ook in het Nieuwe Testament zoals dat genoemd wordt. Ja? Zo brengt iedere boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Hè? Zegt Yeshua. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom die kan ook geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is de normale wereldse weg. Ja? Maar de Bijbel staat vol met een andere weg. Wij hoeven niet te berusten in het feit dat wij een slechte vrucht zijn. Wij kunnen verbeteren. God heeft ons iets meegegeven. Waardoor we kunnen zeggen. Heer, ik kom naar u. Ik wil doen wat u van mij vraagt. Ja? Jozua zegt. Maar indien het kwaad is in uw ogen. Ja werd te dienen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Was Jozua niet zo ver afgeweken. Dat hij niks meer van die erfzonde wist. Nee. Jozua wist. Dat er een keuze moest volgen. Wij zitten met die afstamming, maar wij kunnen kiezen. Of de goden die uw vader aan de overzijde de rivier gediend hebben, of de goden de Amorieten, in wie land gij woont, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heeren dienen. Amen. Amen.